Alle passagiers die naar Amerika gaan worden gefouilleerd en de handbagage wordt extra scherp gecontroleerd. Er waren vandaag 25 vluchten naar de VS en de vertragingen bleven volgens de woordvoerder beperkt. Aanleiding voor de strenge controles is de poging om een aanslag te plegen op een vliegtuig van Northwest Delta dat vrijdag van Amsterdam naar Detroit vloog. De extra controles op Schiphol gelden voor onbepaalde tijd. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid heeft gezegd dat er geen aanwijzingen zijn dat er bij de controles in Nederland fouten zijn gemaakt. De Iraanse staatstelevisie heeft bevestigd dat er bij de betogingen tegen het regime vandaag doden zijn gevallen. Volgens de oppositie zijn dat er zeker acht. In Teheran zouden vier mensen zijn gedood toen veiligheidstroepen het vuur openden op betogers... Die hadden op verschillende plaatsen brand gesticht en om het aftreden geëist van president Ahmadinejad en Ayatollah Khamenei. Er wordt ook gemeld dat een van de doden in Teheran een neef van oppositieleider Mousavi is. Ook in andere Iraanse steden waren onlusten, volgens de oppositie. Werden ook in de stad Tabris vier betogers gedood. Op station Utrecht Centraal is een man aangehouden die een medewerker van de spoorwegpolitie heeft verwond. De man van 25 uit Maastricht was eerder het station uitgezet. Hij ging daarna verhaal halen bij de spoorwegpolitie waarbij hij medewerkers bedreigde en beledigde. Toen de politie hem wilde aanhouden schopte hij drie agenten en krapte hij één agenten tot bloedems toe. Ze is behandeld in het ziekenhuis. Het weer af en toe regen en vanavond en vannacht misschien ook natte sneeuw. Het is 4 tot 7 graden. Morgen in het zuiden eerst nog wat regen. Daarna wordt het droog en het schijnt de zon. Het wordt morgen zo'n 5 graden. Dit was het NOS Shoena. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aard en zie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 Bijzonder Zandvoort Mijn naam is Yvonne Roosendaal van Radio Cfb Zandvoort En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort naar de katholieke kerk En daar ontmoet ik pastoor Duivens Making up moons in a minor key. What do those tunes got to do with me? Tell me, darling, What have you been?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 Ja, een aantal dingen zijn ook wel bewaard van vroeger. Niet eens zo heel veel. Ik kan niet zeggen dat uh, deze parochie of pastorie... nou heel veel antiquiteiten van vroeger nog heeft. Maar vooral natuurlijk wel wat uh, fotomateriaal van heel vroeger. Uh, archiefmateriaal, aantekeningen. En zo onder andere hier in deze kamer waar we nu zitten... Uh, hangt bijvoorbeeld uh, een kazuifel. En een kazuifel dat is een kleed...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 Het aardige ervan is dat je onderaan het karsuifel zie je twee wapenschilden. Een van de Habsburgers familie en één van, uh, uh, van de familie Wittelsbach, waarbij ze horen. Dus, ja. En ik moet zeggen, misschien is dit wel het enige nog uh, tastbare bewijs... dat uh, Sisi ook inderdaad hier in Zandvoort is geweest. Want hier vormen, me, we hebben het even opgezocht, kijk in het...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 En die heeft dus vlak onder de schoonmoeder de handtekening gezet. Maar nog meer, ook broers, niet van de keizer, maar wel broers van de keizer zijn hier geweest. En daar zie je ook uh, verschillende handtekeningen van staan. Hier, charles bijvoorbeeld, toch van Oostenrijk in 1883. Dus nog een jaar voordat Elisabeth hier was. Nou, dat zijn dus uh, wel, wel leuke dingen om, uh, om, om te bewaren. Om als een ja.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 When, When the band finished, finished playing, playing, they held out for more Sinatra, Sinatra was swinging, all the drums they were, we were singing We kissed on the corner, the then danced through the night I put down with my own Can't make it all alone I built my dreams around you The boys in the online peony course the soon go away by And the bells are ringing out For Christmas time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 ja, van als we hier bij elkaar komen. Het is niet alleen maar eh, woorden, woorden, woorden en zingen. Maar eh, zingen verbindt ook. Hè. Waar vind je nog een plek waar mensen met elkaar kunnen zingen? Eh, op, op zoveel momenten in het leven met een aangepaste zang. En ook door het jaar heen dan vieren we natuurlijk de, de overgang van de seizoenen. Maar ook de hele levenscyclus komt eh, als het ware hier aan de orde. Hè. Dus niet alleen, zal ik maar zeggen...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 Fills my head, the stars get red and all the nights so open Close my head